in Zuid-Holland onder water te zetten. Het militaire vliegtuig dat vandaag op Sicilië landde... om Nederlanders op te halen uit Libië... vliegt vandaag nog niet door naar Tripoli. Het ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft besloten te wachten tot morgenochtend. Reden daarvoor is de veiligheid van de Nederlanders die willen vertrekken. Nu het toestel pas morgen vertrekt... kunnen ze bij daglicht naar de luchthaven komen. Ook kan de Nederlandse ambassadeur ze morgen opvangen... en naar het vliegtuig begeleiden. Tot nu toe hebben 77 Nederlanders zich in Libië gemeld bij de ambassade. Twintig van hen willen zo snel mogelijk het land uit. Eventuele EU-sancties tegen Libië gaan volgens minister Rosenthal in... zodra alle buitenlanders die dat willen het land uit zijn. Hij zei dat in de Kamer. De Europese Unie heeft sancties aangekondigd... maar nog niet duidelijk is wat die inhouden. Hier in Schotland zijn tien kinderen gewond geraakt toen iemand op hen schoot met een luchtbuks vlak bij hun school. De slachtoffers tussen de 12 en 16 jaar oud raakten niet zwaar gewond, maar moesten wel worden behandeld in het ziekenhuis. Een 18-jarige verdachte is aangehouden. Waarom hij het vuur opende op de Schotse schoolkinderen is niet bekend. Het weer. Vanavond trekt een neerslaggebied over het land waardoor het glad kan zijn. In het westen valt regen en natte sneeuw. In het oosten valt een paar centimeter sneeuw. Vannacht overal regen. Morgenmiddag wordt het droog. Maxima dan tussen 3 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn naar Hengelo. Er staat file tussen Twello en Deventer. Drie kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar dat geldt helaas niet voor de Thomassentunnel op de A15 Rotterdam naar de Maasvlakte. Er zaten nog steeds 2 kilometer file Dat kan worden omgereden via de Callandbrug. Ook dicht is de afrit Gelderop op de A67 Eindhoven naar Venlo. Het heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Dat betekent 20 kilometer omrijden. Rond een uur of half tien vanavond gaat de afrit weer open.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de tijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Duplank. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Over Van Branco. Goedenavond. Een Homo Resort op Curaçao. Kan dat? Het ligt gevoelig op het eiland. Vanaf uh, kwart over acht. Schilders, metselaars, timmerlieden, ze verliezen hun werk. De crisis slaat hard toe in de bouw. Steeds meer bouwvakkers raken werkloos. Wat nu? Ik ga het vragen aan Ed Stolwerk. Hij heeft een klus- en timmerbedrijf. Dag Ed, goedenavond. Goedenavond, uh, Robert. Uh, we hebben afgesproken. We zeggen je en jij wel zo makkelijk. Uh, een klus- en timmerbedrijf, wat is dat voor een bedrijf? Kun je eens een uh, klein gezicht geven aan uh, wat je doet? Een uh, klus- en timmerbedrijf is eigenlijk een bedrijf... wat zeg maar, allerlei soorten werkzaamheden doet in en om de woning. En eigenlijk vooral voor de particuliere markt. Wat voor werkzaamheden doe je dan? Eigenlijk van alles wat tot aan uh, het kleinste is een schilderijlijstje ophangen... tot een complete uitbouw, opbouw, aanbouw aan een woning. Dus jij, jij bent zo'n man die alles kan? Eigenlijk wel. Dat zeg ik dan maar. Uh, dus ik, ik kan jou bellen als, als mijn badkamer lekt... Of, of als ik een douchekop uh, wil vervangen. Hebben. Ja, zeker. Dan kunt u mij gewoon bellen. Echt, hoor, uh, vanaf een, douchekop, een lekkende douchekop, meestal zit daar wat meer aan vast. Ja. En dan krijg je vanzelf een wat grotere klus waar je de mensen toch mee kunt helpen, blij mee kunt maken. Om daar toch iets gaan veranderen in die woning. Ja, meestal moet je daar dan een loodgieter voor hebben. Hè? Of als je iets geschilderd wil hebben, een schilder of iets getimmerd, een timmerman. Dat klopt. Een aantal jaar geleden was dat ook zo. Uh, met vestigingsvergunningen, uh, vooral uh, via de Kamer van Koophandel had je echt de schilder, de Timmerman. In 96 is dat vrijgegeven. En zodoende konden we meer bedrijven uh, genereren die meer dingen konden doen. Ja, ben je dan, mag ik dat zo noemen, een ZZP'er? Een zelfstandige zonder personeel? Ja, een aantal jaar geleden, zes jaar geleden, begreep ik ineens dat ik een ZZP'er was. Ik werk al 16 jaar voor mezelf. Ik noem mezelf eigenlijk ondernemer, en OZP'er, de ondernemers zonder personeel. Ik vind dat je dat onderscheid ook moet maken. Maar bestaat dat onderscheid, laten we zeggen, wettelijk? Uh, of voor de belastingen? Uh, wettelijk bestaat Niet, uit, hè? Nee, nee, nee, dat... Nee, dat dacht ik al. Er zijn namelijk 60.000 tot 70.000 ZZP'ers ingeschreven... bij de Kamer van Koophandel. Mm -hmm. en, en die werken eigenlijk uh, als specialist... met velen op de nieuwbouw. En een aantal van hen hebben zich onderscheiden... door uh, ondernemer te zijn... En ook als generalist bezig zijn, vooral in de particuliere markt. Ja. Is er werk voor die ZZP'ers? Genoeg werk om te overleven? Uh, er is redelijk wat werk, maar je ziet dat er erg veel ZZP'ers zijn. En ze moeten zich gaan onderscheiden om toch aan het werk te blijven. Ja, want um, laten we even horen naar uh, Taco uh, van, van Hoek. Hij is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat is iemand die denkt dat uh, de bouw van kantoren bijvoorbeeld... maar dan praat je over een andere markt dan waar jij het zojuist over had... nog niet aantrekt en dat de klappen ook bij de eenmansbedrijven vallen.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 Wat we wel de flexibele schil noemen. Dus dan moet u denken aan zzp'ers en ook buitenlandse uitzendkrachten. Buitenlandse uitzendkrachten, ja dat zijn de polen natuurlijk. Hè, dat zijn allemaal. inderdaad de polen. Je ziet ja. ze veel in de Randstad. Ja, zijn we, uh, maar die mensen uh, die, die in die bedrijven werken natuurlijk. Die schilders, die timmerlieden, die worden werkloos. Die worden werkloos. Die moeten zich uh, eigenlijk een soort omschoning gaan doen. Om zeg maar toch uh, in de particuliere markt bezig te zijn. Uh, wij zien in de particuliere markt dat er alleen maar meer werk uh, komt. Je ziet dat de huizenmarkt is gestagneerd. Mensen blijven in hun woning. Die willen graag hun ja. woning opknappen, wat uitbreiden. Die willen daar langer in hun woning blijven zitten. Ja. Ja, we, we hebben nog een uh, spreker. Ruud van der Boom is een van, een van de 160 medewerkers uh, van een bouwconcern. Een van die 160 die uh, noodgedwongen thuis zit. Want het concern ging vorige week failliet. Om half elf mochten we eigenlijk naar huis. Toen zaten we nog in de keet. En toen zijn we naar huis uh, gegaan. We gezegd, een bakje koffie gedronken nog. En toen zijn we weggegaan. Je hebt er 15 jaar gewerkt en sommige 30 jaar, maar voor mij de geval dan 15 jaar. En dan is het niet makkelijk om dan zomaar uh, dat los te laten. Je bent het niet gewend om, zo, om deze manier thuis te zitten. En nu is het gewoon, ja, de volgende stap, wat nu ga je doen? Dat is een grote vraag, hè? Hij is niet gewend. Wat, wat moet hij gaan doen na zoveel jaar? Ja, je kunt natuurlijk een aantal dingen gaan doen. Je kunt weer solliciteren, kijken of je voor een baas kunt gaan werken. Je kunt ook kijken of je zelfstandiger kunt worden als zogenaamde zzp'er. Kun, kun je een aanbeveling doen? Uh, ik ken de meneer niet. Nee, generaliserend? Uh, generaliserend zou ik uh, toch in deze tijd voor zzp'er gaan kiezen. Dus dan moet deze Ruud van der Boom voor zichzelf beginnen. Maar hij is dat helemaal niet gewend. Nee, uh, we merken dat ook. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om zomaar voor jezelf te beginnen. Er zijn ook wat inloopavonden, wat informatieavonden bij de Kamer van Koophandel, hoe je dat moet doen. Ik adviseer dan ook als mensen uit de bouw komen voor zichzelf willen gaan beginnen, ja. meld je aan bij de brancheorganisatie. De brancheorganisatie heeft een speciaal boek, het handig boek. Als je voor jezelf gaat beginnen, staan er alle tips in waar je aan moet denken. Ja, maar durven zij toe te geven dat ze zonder werk zitten? Uh, wat ik, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik kan niet uh, volgens nee. die, uh, mensen spreken. Wat ik wel merk is dat mensen zeggen ik heb voldoende werk... terwijl ik toch regelmatig het busje voor de deur zie staan. Ja, je kunt natuurlijk ook zwart gaan klussen. Gebeurt dat? Ja, natuurlijk. Tuurlijk ja. gebeurt dat. Natuurlijk ja. gebeurt dat. Maar je merkt ook dat de particulier dat minder wil. Omdat je heel vaak eh, dat ze een lening nemen, een soort bouwhypotheek, eh, bij, de, bij de bank. En hebben we toch rekeningen nodig. De, en dan moet je dus verantwoorden. Bij dat de moet bank. je verantwoorden. Ja, want daar heb je die hypotheek voor verhoogd. Daar heb je je hypotheek dus voor dus verhoogd. moet je de rekeningen laten, laten zien. Maar Ruud, eh, die we net hoorden, van den Boom, eh, zit thuis. En denkt, ja, ik word ZZP'er. My goodness, waar begin ik dan? Waar, waar je dan begint, inderdaad, je moet eerst gaan kijken... ben ik specialist, ben ik generalist? He, specialist, ik kan één ding, ik kan schilderen, ik kan metselen, ik kan dit. Ja. Maar zullen we ervan uitgaan dat de meeste mensen in de bouw... zijn toch echt specialisten? Neem ik? Zijn specialisten. Ja. Dan zou mijn voorstel er zijn... hij is niet als enige die werk is. Hij zat met een paar kameraden bij de bouwbedrijf, neem ik aan. Je zou met bijvoorbeeld met z'n vieren bij elkaar gaan zitten... een timmerman, een loodgieter een en, en, en schilder, en je zou met z'n vieren iets kunnen gaan opstarten. Een eigen bedrijfje. Een eigen bedrijfje, met z'n vieren samenwerken... om zodoende in die particuliere hmm. markt toch een klus te kunnen krijgen. Maar klaarren. zeg je nu vier keer één zzp'er? Vier keer één zzp'er. Dus geen baas erboven. Geen baas erboven Nee, ieder voor zichzelf. Ieder voor zichzelf. En als de schilder uh, merkt dat uh, de timmerman gezocht wordt... belt hij zijn relatie. Zo, zo zou het dan moeten werken? Zo zou het moeten werken. Maar, maar jij kan alles. Dat klopt. Maar deze mensen niet. Niet altijd tenminste. Nee, wat, waar hij ook zou kunnen kiezen om zichzelf te gaan verbreden. Hmm. Je kunt via de brancheorganisatie een aantal vaktechnische cursussen volgen... Bij, bij fabrikanten, om je zodoende te gaan verbreden in andere werkzaamheden. Ja, dus je kunt als schilder ook omdat je toch al handig van huis uit bent leren timmeren en, en uh, allerlei andere noodgietersplussen. Ja, het is maar zo, als je altijd schilder bent en je bent een zolder aan het schilderen... en de klant vraagt, u kan nu ook de dakraam vernieuwen en je moet ja. drie keer nee verkopen... dan krap je jezelf ook achter je, ja. je nek van... ja, eigenlijk zou ik een cursus moeten gaan volgen bij een bepaalde fabrikant... dat ik ook die dakramen kan plaatsen. Ja, ja. nou goed, stel, stel dat, je, dat ze die stap uh, kunnen zetten he, ja. met, met elkaar. Um, hoe kom je dan aan klanten... Uh, dat kun je op een aantal manieren uh, doen. Uh, als je een tijdje bezig bent, gaat het van mond op mond. Als je net begint, heb je dat niet. Nee. Je zou kunnen gaan samenwerken met een fabrikant. Ja, als een particulier bij een fabrikant komt... die koopt bijvoorbeeld een dakraam en die vraagt aan die fabrikant... heeft u iemand om dat te plaatsen? Ja. Als je zelf als ondernemer al een keer bij die fabrikant geweest bent... je hebt verteld wat je doet... en die fabrikant zou dat werk door kunnen schrijven. En nog gewoon vragen, wil je, je me aanbevelen? Weliswaar tegen 2% misschien? Klein bedragje. Nog ineens. Hoeft niet? Hoeft niet. Want die, die leverancier is al blij dat hij een product kan verkopen... Ja. wat aangebracht wordt. Ja, dat kan. Uh, maar dan nog, uh, dan komt hij uh, met zijn kennis en kunde... en dankzij die fabrikant bij de klant. Ja, en dan... Uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dan moet je ook een zekere entree kunnen maken. Ja, uh, slaat de spijker op zijn kop. Je hebt altijd op de nieuwbouw gewerkt. Je hebt met je collega's ja. gesproken. Je hebt een keer met, aan de radio geluisterd. Dat, en dat nog... zijn niet de jongens die uh, zeggen, zo mevrouwtje, waar zit het lek? Nee, huh? nee dat klopt. Uh, of wel. Het zo nee, zo nee, nee, werkt het niet. Uh, daar zijn wij, uh, heel veel mensen zijn er ook ja. achter gekomen. Uh, de branchevereniging is daar ook op, op ingesprongen. Die heeft nu een tweedaagse training, echt waar. Een tweedaagse communicatietraining. Wat leren jullie dan? Nou, eigenlijk niet, wat leer je ze? Uh, nou, ik leer ze zelf ja. niet. Hè. We oh. hebben daar maar je een, weet wel wat er gezegd wordt? Ik weet wel wat er gezegd wordt. Ik heb mezelf uh, ook gevolgd, zeg maar. Ja. Dus communicatietraining, daar leer je in eerste instantie van: joh, hoe ga je met die particulier om? Wat is je openingszin? Wat is, wat blag... is een, openingszin? een openingszin? Je begint al eerst met: Goeie avond, goeie middag. Ja. Wie doet dat niet? Dan denk je: ja, het is zo voor de hand liggend, maar je moet het gevoel kweken bij die particuliere opdrachtgever van... ik kan samen praten met die maken. Ja. Je moet een aantal human interest vragen stellen. He, hoe lang woont u hier? Hoe bent u hier verzeld geraakt? Ja. De, hoe, hoe komt u aan die woning? Woont u hier prettig? Alles dat soort dingen. Ja. Maar ook de vraag... waarom wilt u deze klus geklaard hebben? Waarom wilt u die zolder veranderen? Ja. Je kunt wel komen, als die mensen gebeld hebben... ik wil een dakraam, maar misschien hebben die mensen... geen dakraam nodig, omdat ze een studeerruimte hebben. Maar je gaat niet je eigen opdracht wegpraten, toch? Dat ga je niet doen, hè? Ik bedoel dat je niet zegt, waarom hebt u een dakraam nodig? Ik zou er niet aan beginnen. Dat, nee, dat je maar je kan doen, misschien hebben die mensen juist een dakkepel nodig. Oh, Oké, okay. je kunt ze op andere ideeën ik brengen. Je kunt ze op andere ideeën ik gaan ga brengen. Het. Ja, wat interessant. Ja, dan krijg je een heel ander soort klusjesman aan de, dan de deur. Dan krijg je een heel ander soort klusjesman. En dan merk je ook dat je een relatie op gaat bouwen met je klanten. Ja, dan moeten we het wel nog even hebben over de prijs, neem ik aan. Uh, de prijs, ik denk dat die pas in stap 7 komt. Je Ho merkt heel, heel vaak dat mensen gaan bellen voor een offerte. Van, ik zou graag een offerte ja. voor een dakappel hebben. Nou, ik vind het prachtig dat ze een offerte willen hebben. Mijn vraag is dan: waarvoor wilt u een offerte? Ja. ga je dan kijken ook als het? Ik ga altijd kijken. Er zijn ook bijvoorbeeld uh, tegenwoordig zijn er een aantal uh, veiling op, op internet. Hm. Uh, daar kun je ook op bieden. Op een klus. Nou, ik mijn advies altijd ga kijken. Ik kan nooit van tevoren zeggen wat kost 8 vierkante meter stukken. Nee. Wat nee. is de ondergrond? Maar er is nu een, een spot op televisie. Uh, ja. Van welk bedrijf was het ook alweer? Want ik zag hem toevallig net nog voor achterwerkspot.nl. Dat kun je nee. bieden op, uh, op dit soort klussen. Uh, correct. Je zou erop kunnen bieden, wordt ook gedaan. Uh, mijn advies is uh, als je aangesloten bent bij Werkspot, uh, ga niet bieden. Maar ga inderdaad contact opnemen met de opdrachtgever. Ja. En die opdrachtgever begrijpt ook wel dat hij niet voor het laagste bedrag iets, iets kan laten stukken. Want hij wil een stukje. Ja, hij wil een meerwaarde aan zijn woning krijgen. Ja. Het, het moet wel goed gedaan worden. Ja, ja. Is, er, is er wel een, een markt in de toekomst voor al deze welopgeleide ZZP'ers met veel vaardigheden? Ja, zeker. Ik denk dat de markt alleen maar groter wordt. Uh, ik ben zelf ja. nog van de, van de oude garde vanaf de LTS met 15 begonnen we met werken. Ja. De ambachtsschool, dat is er bijna niet meer. En je krijgt steeds minder uh, vakmensen, ambachtslieden. Ja. Wat interessant dat de bouwvakker inderdaad een ander gezicht krijgt. Want vroeger had je toch het idee... er komt een handyman over de vloer, onmiskenbaar... maar gooi er vooral veel koffie in, zeg niet te veel... en loop hem niet voor de voeten. Nou, Je ziet dat de markt ook verandert. Want je ziet ook dat de particulier wil graag een stukje garantie. Een stukje nakomingsgarantie. Ook nog. Ja, Dat willen ze graag hebben. Als je een reis boekt, kijk je ook of iemand bij de bovag is aangesloten. Een garagebedrijf bij de BOVAG. Dus dat je ook achteraf, als het badkamertje... Net niet helemaal geworden is wat je verwacht had. Dat je nog even zegt: vriend, ja. kom nog even terug. Daarom vriend, let, hetzelfde bedrag. Let ook, of ja. een klusser of een ondernemer is aangesloten. Ja. Bij de klussers is dat de, de vlok. En heb je zelf oh de vlok? Heb je zelf werk genoeg? Als ik heb klusbrek? zelf werk genoeg. Ja, ja? Als ja. Ja, hoe lang moet ik wachten als ik uh, morgen bel voor de badkamer? Ik denk vijf maanden. Zo lang? Zo lang. Ja, ja. En, dan, en dan zeg ik: uh, heb je iemand anders? zeg je: nee, daar gaan wij niet aan. Uh, we gaan niet mijn eigen opdrachten weg zijn. Uh, nou, uh, geef, af en toe geef ik oh, ja. ze wel door aan een collega. Ik heb een aantal collega's die ook uh, vrij goed werk leveren. En dan geef ze gewoon aan door. Geef gewoon het adres door. Wat leuk. Ja. Ik hey, dank je wel uh, voor deze heldere kijk. Oké, okay, dank je wel. Uh, uh, Solwerk van het uh, gelijknamige klus- en timmerbedrijf uit Balkbrug was Ballenbrug. het. Balkbrug. He? Oké, okay, klopt. Voor al uw klussen. Zullen ja. we maar zeggen: dank je wel. Hey, dank je. Hey, Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. De plannen voor de bouw van een uh, Homo Resort op Curaçao stuiten op heftige reacties. Zowel de regering als ook uh, de eigenaren trouwens, van de grond zeggen echter niks van de plannen te weten tot nu toe. Maar ze zitten wel in de pen. Ze zijn misschien wat zwijgzaam omdat homoseksualiteit een uh, gevoelig onderwerp is op Curaçao. Ik ga erover praten met uh, Mario Kleinmoedig, voorzitter van FOCO. Dat is een Antilliaanse homo op uh, Curaçao. En op dit moment, uh, meneer Kleinmoeder, goedenavond. Goedenavond. In de studio in Brussel. Ja, klopt. U werkt in Brussel, hè? Ja, ik ben uh, persfunctionaris uh, van ILGA. Dat is de internationale uh, gay, lesbian en trans organisatie. Ja. Uh, wist, u, uh, wist u van die plannen die nu, uh, die nu naar buiten zijn gekomen... plannen op Curaçao voor dat homo-resort... Ja, het loopt eigenlijk vrij lang al. Het is uh, ongeveer twee jaar geleden hoorde ik het eerst van. Een jaar geleden heb ik met de contactpersoon op Curaçao er uitgebreid erover kunnen praten. Ik heb ook geregistreerd op hun website. Het ziet er allemaal goed uit in de zin van dat ze het heel serieus aanpakken. Uh -huh. Maar ik krijg ook de indruk dat het toch nog wat investeerders en zo in een, in een initiële fase is. Dus we moeten gewoon even afwachten. Ja. Nou ja, U krijgt wel een indruk van hoe het eruit gaat zien. Kunt u ons eens een klein beeld schetsen? Hoe gaat dat resort dan eruit zien? Nou, het is bij de Sint-Jorisbaai, dat is een, uh, een van de... Curaçao heeft een aantal handvormige binnenbaaien, heel mooi eigenlijk. En de Sint-Jorisbaai is aan de noordkust. Uh, er zijn twee grote grootgrondbezitters, aan, aan ten westen en, en, en ten oosten. Degene die zegt dat hij van niks gehoord heeft, dat is degene ten oosten van. Maar Ten westen heb ik begrepen dat de contacten er wel zijn uh, ja. al uitgebreid. En, um, en het is eigenlijk een hele mooie baai. Eigenlijk een ja. beetje zonde. Er moet wel rekening mee gehouden. Er, er is dus ook een, soort, een klein natuurreservaat. Een eiland waar gebroed wordt door, door vergatvogels. Het is, het is heel mooi. Het ja. zou heel goed zijn als daar... Dus wel met rekening houden met, met de natuurlijke omgeving. Ja. Als daar iets moois gemaakt kan worden. Ja, U bedoelt dat, dat de homo's niet uh, daar de natuur gaan vernielen? <laughs> nee, dat is nee, niet dat moeten we niet hebben. Maar er komen dus. een heleboel kamers uh, voor homoseksuelen uit Europa en Amerika. Wat vinden de eilandbewoners daarvan? Nou, um, als het zoals het gepresenteerd wordt, is de eindfase. En dat is ja. volgens mij een mooie droom. Tien hotels. Nou, dat hebben wij nog nooit gezien. Het zal fijn zijn als er één staat of twee. Um, en natuurlijk, als je dat dan zo in het nieuws komt... dan, uh, dan schrikt uh, een samenleving waar, die, die toch nog steeds heel homofoob is. Uh, op Curaçao uitzicht dat niet in uh, uh, potenrammerijen, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam nu weer aan het opkomen is. Dat, wat dat betreft zitten we, zitten we goed. Maar uh, wat betreft acceptatie... Seksualiteit dus is toch heel anders dan in Nederland. De meerderheid van de bevolking denkt nog steeds dat het, dat het iets is dat zondigs is. Vooral de religieuze motieven spelen rol. Ja. En ongeveer een derde van de bevolking is echt fundamentalistisch. Het, het mag niet. Ja, want eh, ik laat u even een verhaal horen rondom de dood van een uh, pastoor in 2006. Uh, waarin ja. aangetoond wordt uh, hoe groot het taboe is op uh, homoseksualiteit op Curaçao. Het is een reportage uh, uit Nieuwzuur van eind uh, 2010. Het is maar een kort fragmentje hoor, luister. Ja. In zijn parochie in de kerk van Bonan treft de politie op 22 augustus 2006 het lichaam van pastoor Montoya aan. De lijmsporen van de tape waarmee hij gekneveld is geweest zijn nog zichtbaar. De schok in de kleine katholieke Curaçaose gemeenschap is enorm. Ik denk dat deze zaak een heleboel wonden gaat openmaken. En als wij de echte waarheid boven tafel willen halen, dan moeten wij gaan met het woord wat u net heeft gebruikt, Wurkzegs. De pastoor wilde graag meedoen met het andere kant van het leven. Ja, dat is een afschuwelijke uh, verhaal. Uh, uh, maar blijkbaar ging de dader nog liever de cel in... Uh, met, de, met de mededeling, het ging om hoofdmoord... dan dat hij ervoor uitkwam dat het om die vorm, die wurgseks ging. Hè? Ja, en ik heb begrepen dat hij tegen twintig jaar aan kijkt. Ja. Dus ik, ik, ik, kan, ik, ik vind dit um, Niet elke Curaçaoenaar zal zo ver gaan... maar nee. ja, het is wel een teken van, van hoe mm. dat taboe toch leeft. Dat iemand voor zijn familie niet toe wil geven... dat hij nee. homo- of biseksueel is. Wat u zei net uh, ja, in Amsterdam... Uh, dan gaan ze verder. Daar, daar, daar worden uh, uh, homoseksuelen echt fysiek uh, bedreigd. Dat is op Curaçao niet het geval. maar is er maar wel. Niet, niet op straat. Ik, ik, nee? ik, kan, ik word niet door vreemden aangevallen. maar in, in mijn geval niet. Maar wat we wel veel horen is verhalen van, van jongens... die bijvoorbeeld door hun vader mm. of door hun oom... Uh, in elkaar geslagen worden omdat ze niet, niet man genoeg mm. zijn. Dus geweld is er wel. Uh, er is ook discriminatie. Mensen worden het huis uitgezet. Mm. Mensen verliezen nog steeds hun baan. Uh, uh, en dat ja. gebeurt vooral... In, in, in, in de volkswijken waar, waar, waar een heleboel mensen, dus bezoekers mm -hmm. en zo, Nederlanders ook niet, niet zo'n zicht op hebben. Maar wij krijgen dus, we hebben een counseling uh, service, ja. we hebben een uh, kantoor, een, een soort uh, opvangcentrum in het uh, Pinkhouse noemen we dat in, uh, in, in Willemstad. En we hebben daar, onze counselor krijgt dagelijks mensen binnen ja. met dat soort verhalen. Maar je hebt het zelf nooit meegemaakt? Um, geweld. Ik ben ja. aangevallen uh, um, door, door een politicus nog wel. Uh, en de dag daarop in elkaar geslagen, waarschijnlijk door mensen in part, uh, van zijn partij. En dan, wat nog, dan nog helemaal opvallend is, is dat er nooit degelijk onderzoek uh, naar uh, gedaan is door het. Uh, door, het, door, door justitie. Uh -huh. Dus met andere woorden, ook ik heb het gevoel... dat je als homo minder rechten hebt in, in de Curaçaoze-samenleving. Ja, ja, dat, dat wordt nog wat, uh, meneer Kleinmoedig... als straks uh, de bestlanden, landen, dus uh, Bonaire, Australië, Saba... Uh, als Nederlandse gemeente het homohuwelijk moeten accepteren. Ja, dat is over twee jaar. Ja. Uh, daar waren wij als Fokko onder de, de G-beweging, die dus ook voor de andere eilanden functioneert... Uh, eigenlijk niet mee eens. Voor ons had het onmoede, onmiddellijk moeten gebeuren. Want dat betekent dat je nu dus als het ware een, uh, een, een, een periode hebt... waarin mensen dus in, in, in hetzelfde Nederland niet dezelfde rechten hebben. En wij zijn het niet eens met het argument... die soms ook door Nederlandse politici gehanteerd worden... van ja, je moet rekening houden met ja. de cultuur. Want dat argument klopt namelijk in ene Nou ja, het is, een, is een gewenningsfase... Ja, maar dat is dan voor de meerderheid. Maar wat, wat, in hoeverre de, Mijn vraag is dan... en hoe zit het dan met de homoseksuele en biseksuele minderheid? Vormen die geen deel van de lokale cultuur? Mm -hmm. Het is juist dat discriminatieaspect in die lokale cultuur... Die, die, dat, die, dat is ook deel van de cultuur, maar dat is niet positief. Dus met andere woorden, daar moet, daar moet aan gewerkt worden. Ja, want, maar, maar mensen baseren hun verzet, hun aversie... Uh, misschien wel op het feit dat, uh, dat, dat het religieus uh, niet mag. Ja, precies. In, in de Antilliaanse samenleving uh, is, is de Bijbel nog steeds een belangrijke bron van informatie. Belangrijker bron van informatie ja. dan bijvoorbeeld een wetenschapsboek. Of, of, of een verklaring van de, van de Vereniging van Psychiaters en Psychologen. dat homoseksualiteit geen ziekte is. Dus met andere woorden, wij moeten constant, als wij in, in zo'n gesprek als dit uh, ja. in de pers op Curaçao geïnterviewd worden. Ja. dan, dan proberen, de, de, probeert de pers ons meestal te confronteren met, met een pastoor of zo. En oh ja. je wordt steeds in een soort verdedigingssituatie gedroomd. Ja. dan krijg je alle Bijbelcitaten uh, om je nee, oren waarin ja, staat nou, dat ja, dat niet mag. <laughs> ja, nou daar zijn we ook in getraind. En Natuurlijk. Dus we, we, kunnen, we kunnen daar goed antwoord op geven. Ja, nou ja, je kunt ook zeggen, uh, laten we onze schouders erover ophalen over dat gedoe over het homohuwelijk. Uh, we doen het gewoon niet, dat trouwen. Laat maar lekker zitten. Ja, nou weet u, uh, wij hebben, ik heb u voorbeelden genoemd. Mensen verliezen hun baan. Mensen, uh, twee keer per jaar springt er wel een jongen van dat de brug erg. af. Ja. Uh, dat is heel erg, ja. Uh, omdat hij die, omdat die dus in onze samenleving dus met zijn homoseksualiteit... Niet, niet in ieder geval geen, geen gelukkig leven kan leiden. En niet de weg uh, durft te nemen die een heleboel mensen doen. En dat is in het vliegtuig stappen mm. naar Nederland... Waar, waar dat dan het wel, wel half van acceptatie is. Volgens, vergeleken bij Curaçao. Ja, ik was maar uh, hier in Amsterdam wordt het ook minder, hè? Ja, ja duidelijk. Ja. Ja, duidelijk. Ja. Maar um, het punt is simpelweg... dat, je dus in onze dat we er wel iets aan moeten doen. We, de, de, we zitten in een, een ontwikkeling... waarbij ook op Curaçao jongeren door het internet beïnvloed worden. Dus de jongste ja. generatie die dus veel actief is in onze organisatie... die is ook veel opener dan wij bijvoorbeeld. Uh, uh, en, en dat creëert confrontaties met, met, met de samenleving... En, en je ziet dus dan wat je dan nodig hebt, is een dialoog. En dat dialoog ja. ontbreekt in een ene male. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Ja, we hebben is, tot nu toe ja? nooit met de, met, met, met de overheid kunnen nee. praten hierover. Maar de vraag is of u uh, in de 15 jaar, meen ik, dat uh, uw organisatie FOCO bestaat, verbetering hebt uh, gezien in die ja, slide. we... Ja, wel een verbetering in de zin van dat, dat er dus meer mensen meer, uh, meer toegang hebben tot informatie. Maar als 15 jaar lang eigenlijk de overheid niet, uh, niet over homo-emancipatie wil praten, dan hebben we het dus niet over het homohuwelijk. Dat is, dat is het eindpunt. Uh, maar waar, waarvan u wel zegt, dat moet wel als gelijkwaardige erkenning van enzovoort. In het, in het, omdat we in het, in het Koninkrijk zitten, in, in het verleden hebben we altijd gezegd van nee, er zijn andere prioriteiten eerst. Maar het blijkt juist dat het ja. homohuwelijk... vooral door, door, de, door de, de homofobe politici ja. en prices worden aangegrepen om de mensen dus tegen, tegen acceptatie van homoseksualiteit in het verweer te brengen. Dus nu zeggen wij, nou dat moet dan maar. Dan is dat dan de koevoet, uh -huh. uh, waarbij de discussie opengebroken moet worden. Goed, en, en nu weer even naar uh, of, of u verbetering ziet in de jaren dat u bezig bent. Ja, um, dus, dus aan de ene kant. Dus dat het, dat het bespreekbaarder is. Uh, het, de beweging is, is sterker geworden. Ik bedoel, vorig jaar konden we ons centrum openen, et cetera. Dat, dat, dat, dat is op zich allemaal positief, met eigen middelen. Maar het um, negatieve is dat we gezien hebben... dat de, vooral het fundamentalisme in de samenleving... dus het, dat, dat, dat, dat letterlijk de Bijbel uitleggen, etcetera, dat dat versterkt is. En dat komt vooral, dat is een soort interna, een internationaal verschijnsel. We zien het in Afrika, in Uganda, in, in, uh, maar ook in het Caribisch gebied. En Curaçao is duidelijk een Caribische samenleving. Dat wordt gevoed door um, ja, conservatief-fundamentalistische oh. bewegingen... in de Verenigde Staten. Tenzij uh, jongeren uh, duidelijker markeren... Uh, uh, dat ze homo zijn in het geval ze het ook werkelijk zijn en daarvoor uit durven komen. Neem ik ja, aan. precies. Dus een van de actiepunten in, de komen, komen, in het komend jaar, dus is 2012, wordt dat we een soort uh een outingactie uh, gaan starten. Dat is, dat, dat, mensen zijn daar heel huiverig over. Dus niet dat wij anderen, dat mensen zichzelf outen dus. Uh, ja. Waarom? Omdat ja, die, die zichtbaarheid die is gewoon heel belangrijk. Dat mensen zien van, oh, het zijn gewone jongens, gewone meisjes. Uh, uh, en, en het zijn je familieleden. Het is je neef, het is je nicht. Soms is het je zoon, soms is je dochter. Uh, ja. dat, dat, dat, dat, je, we zien ook altijd dat zo gauw je dat in het persoonlijke vlak uh, brengt... dat, dat er, dat er, dat er samenleving toch wel flexibeler is dan, dan, dan we dachten. Maar dat, dat is allemaal heel mooi. Maar waar we naartoe moeten, is gewoon structureel. We hebben antidiscriminatiewetgeving nodig. Ja. We hebben wetgelijke behandeling nodig. We hebben, we hebben uh, een plek nodig waar, waar homo's met klachten ja. komen... als ze in, in elkaar geslagen worden of ja. als ze ontslagen worden. En dat allemaal ontbreekt nog steeds in onze samenleving. Dat begrijp ik. Maar u ziet dat, uh, dat papierwerk echt als ondersteuning... van het emancipatieproces in de praktijk? Ja, want uiteindelijk in de praktijk wat er moet gebeuren is, is, is gesprekken met mensen. Dat mensen langzamerhand dus, je, je kan een heleboel dingen op papier regelen, maar als de samenleving uiteindelijk het niet blijft accepteren, dat, dat zou je straks ook op de best zien, dan krijg je toch die wrijving. Dus er is dus een, een, een taak van vele jaren nog voor ja. de boeg om langzamerhand uh, mensen duidelijk te maken van uh, seksualiteit is divers ja. en, en het zijn allemaal mensen. Gaat u we binnenkort weer naar de zon? Ja, ik vertrek aanstaande zondag. Duidelijke batterijen opladen. Maar ja, natuurlijk zullen er ook verschillende dingen doen op het gebied van, ja, van, van de onze organisatie. Ja. Nou, dan wens ik u uh, veel zon toe en uh, zegenrijke arbeid op uw terrein. Dank u wel, Mario Kleinmoedig. Goedenavond. Dank u wel. Voorzitter van FOCO, Antilliaanse Beweging, op Curaçao. Tot zover twee dingen van Max. Morgen geen twee dingen, dan de NMS met een heleboel sportdingen. En uh, Willemijn Veenhoven, wat gaat BNN Today doen? Hoi Go Govert, goedenavond. Um, wat gaan wij doen? Wij hebben zometeen Colin Kampschoer hier, een politicoloog. En die heeft heel lang stage gelopen op de ambassade in Libië, in Tripoli. En die heeft nog heel veel vrienden daar zitten, Libiërs. En daar skypt hij elke dag mee. En dat zijn uh, indrukwekkende verhalen. Zometeen is hij hier. En nog veel meer natuurlijk. Allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Gutenberg, is nu officieel zijn dokterstitel kwijt. De Universiteit van Bayreuth heeft hem afgenomen omdat hij plagiaat heeft gepleegd in zijn dissertatie. Gutenberg had zelf al aangeboden zijn dokterstitel in te leveren.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 Nederlanders in Libië kunnen op z'n vroegst morgen mee met een militair vliegtuig. Het toestel dat in Sicilië staat om ze op te halen vliegt pas morgen door naar Tripoli. Volgens buitenlandse zaken is dat veiliger omdat mensen dan bij daglicht naar de luchthaven kunnen komen. En voor zover bekend is het vandaag relatief rustig in Libië. Gisteren zei de Libische leider Gaddafi dat betogers tegen zijn bewind geëxecuteerd zouden moeten worden. Veel Libiërs zijn bang voor mogelijke wraakacties van het regime. Een aantal steden in het oosten van het land is in handen van de tegenstanders. Van Gaddafi. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Woensdag 23 februari, iets over half negen. Goedenavond. Politicoloog Colin Kamschroer is hier. Hij heeft uh, veel vrienden in Libië, omdat hij zelf een tijdje op de ambassade in Libië heeft gewerkt. En hij spreekt ze veel via Skype. En die mensen hebben indrukwekkende verhalen. Die hoor je hier zometeen. Um, ook proberen we contact te zoeken met wereldomroepverslaggever Hansja Medissen. die sinds vandaag in Libië is. Dat het volgend uur. En interessante jongen, de baas van uh, die hele succesvolle pakkenwinkel suitsupply. En geloof ik nummer 55. in mijn quote uh, 500. Maar dat doet er verder niet toe. Maar uh, vooral een, uh, een uh, briljant brein met veel goede ideeën. En die natuurlijk Supply nogal op de kaart heeft gezet. Uh, die is na 9 te gast. En uh, natuurlijk kun je ons ook zien via de webcam. Zoals elke dag kan je kijken hoe mijn haar zit. Of hoe mijn bril staat vandaag. Of die van Luc. Hé hey, Luc? Ja. Ja. ja. Over Luc gesproken je, nieuws, een update. Uh, uiteraard nieuws over Libië, het is het nieuws van de dag. En verder stopt AZ en Willem II met het vrouwenvoetbal daar meteen meer over denk ik in de sportnieuws. In Nieuw-Zeeland is men nog steeds bezig met mensen redden na de aardbeving van gisteren in Christchurch. En Geert Wilders wil dat de VVD en het CDA zich eens wat meer laten zien in de campagne. Nou ja, als ze maar campagne gaan voeren. Ik bedoel, het maakt mij niet zoveel uit wat ze doen hoe ze dat doen. Maar we zitten nu een week voor de verkiezingen. En um, ik zou zeggen allemaal, ga het land doen. Zometeen de volledige tot 5 na 9 uur. Luc, dankjewel. Ja, en zoals iedere dag in en 2 hoor je wat bekende Nederlanders bezighoudt. Um, te beginnen vandaag met acteur en danser Jan Kooijman. Gisteren heb ik Black Swan gezien. Ik ben zelf danser geweest en was onder de indruk van hoe werkelijk de film was. Ondanks een dipper halverwege de film was ik wel heel erg onder de indruk... vooral van Natalie Portman, die hiermee geheid een Oscar gaat winnen. Vanavond naar de première van het Capino Ballet... maar weer eens kijken hoe de echte mensen het doen. En de dag van de schrijfster Naima El Bezas. Ik kreeg vandaag een e-mail van een man met erop de woorden... schrijf voor mij een lekker pornoverhaal, dan krijg je in ruil een naaktfoto van me. Ben 76, maar zie je verrekt goed uit. <laughs> en de dag van schoenenontwerper Floris van Bommel. Mensen vragen me regelmatig, Joris, uh, als jij een robot zou zijn... zou je dan het liefst de hele dag olie drinken of uh, frietvet... en dan lekker ook die bakken frietjes erbij eten? Ik heb een advies bij mezelf van... Jezus, leer eerst eens even mijn naam uit je hoofd. <lacht> van Bommel dus. Uh, komende zondag wordt in Nederland de allerlaatste aflevering... van de Amerikaanse ziekenhuisserie IR uitgezonden. Ja, wij hier in Nederland hadden natuurlijk de legendarische serie... Medisch Centrum West. Fanatiekijker was ik. En uh, evil dokter Erik de Koning die haalt heftige, heftige herinneringen op zometeen. Maar eerst even dokter Erik alias Rob van Hulst. Goedenavond. goedenavond. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben teruggekomen van vakantie uit uh, Wolfhezen. Een van de mooiste landschappen in Nederland. Hmm. En uh, daar heb ik met de kinderen gewandeld. Met een privéboswachter en gezwommen en leuke dingen gedaan. Dus een paar fantastische dagen gehad in eigen land. Dus enorm uitgerust om zo meteen uh, al jouw avonturen als uh, dokter Erik de Koning toe te lichten. Ja. Ja. ja. Tot zo, dankjewel. Het sportnieuws natuurlijk eerst. Robert Mede, goedenavond. Goedenavond. In de Champions League twee geweldige achtste finales. De absolute kraker is het duel tussen Internationale en Bayern München. Een herhaling van de finale van vorig jaar. Verslaggever Ronald van der Geer, Snijder en Rob in de basis... Snyder en Robben in de basis. Snyder liet afgelopen weekend speciaal de wedstrijd tegen Cagliari lopen om nu van de partij te kunnen zijn. Hij dus in het elftal. Ja, nou en Robben is eigenlijk sinds de winterstop weer bij, bij Bayern München. Het heeft een verrassend effect, want niet alleen hij natuurlijk keerde terug, maar ook de Fransman Frank Ribéry. En daarna is Bayern München eigenlijk aan een fantastische reeks bezig en hoopt dat vandaag tegen Inter ook voor te zetten. We gaan natuurlijk vooral naar die Nederlanders kijken, maar voor alle duidelijkheid dit is een replay van de finale om de Champions League van 22 mei. Gewonnen toen door Inter met Twee doelpunten van Milito. Die is er vanavond niet bij, want die is geblesseerd. Maar de twee Nederlanders zijn er. De omstandigheden zijn wat anders. Toen 30 graden, nu 7 graden. Toen zonnig, nu bewolkt. Maar er zijn wel 80.000 mensen. En die andere wedstrijd tussen Olympiek Marseille en Manchester United. Dat duel wordt bekeken door Frank Wilaat. Met natuurlijk Manchester United op doel. Onze eigen Van der Sar, 40 jaar, maar hij kan het nog steeds. Hij doet dit seizoen natuurlijk nog uh, volop dienst als eerste doelman bij Manchester United. Dat afgelopen weekend niet op volle oorlogsterkte hoefde aan te treden in de FA Cup. En dus bijvoorbeeld een uitgeruste Fidic centraal achterin. Rooney hoefde niet te spelen. Ja, een helftje mocht hij uiteindelijk nog meedoen, maar dat hoeft allemaal niet op volle kracht. Berbatov kon het rustig aan doen. Dat is allemaal in het voordeel van Manchester United en uh, Olympique Marseille. Vlak die ploeg niet uit. Die begint net een klein beetje op stoom te komen in de Franse competitie. Drie punten achter Lille op de derde plaats. ...in de, de Ligue 1 in Frankrijk. Met Brandao centraal in de spits. Afgelopen weekend tegen saint Etienne licht geblesseerd geraakt... ...maar hij start toch net als Rémy. Zelfde blessure, allebei aan de enkel. Niet centraal in de spits, Guignac. Dat is een international die regelmatig doelpunt te maken Hij kwam net een klein beetje op dreef voor de Fransen... ...maar hij viel afgelopen weekend geblesseerd uit... ...en is de eerstkomende twee weken niet inzetbaar. Dit is ook een mooi affiche. Het ziet er wat anders uit, maar deze twee ploegen tegen elkaar... ...dat levert ook ongetwijfeld vuurwerk op in het Stade Velodrome... Frankrijk. Aftrap is over een minuut of acht en je hoort het al van Luc aanzetten en wil een stoppen na dit seizoen met vrouwenvoetbal. Uh, financiële redenen liggen daaraan ten grondslag. AZ vindt dat het vooral voetbal gewoon te weinig oplevert. Daarbij gaat het om mediabelangstelling, sponsoring en toeschouwersaantallen. Plaatsvervangend directeur voetbalzaken Max Huijberts. Het is niet zo uh, dat het alleen bij AZ zo is... dat er, uh, dat er maar 300-400 mensen maximaal op de tribune zitten. Ja, We zijn daar met name Marleen Molen na de afgelopen drie jaar... heel intensief mee bezig geweest. Die is daar echt uh, fulltime uh, is daar, is daar mee aan de slag geweest...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 De verwachting, ik nog even zeg, de verwachting is wel dat de competitie ook volgend seizoen... acht ploegen kent. Er zijn gesprekken gaande met twee clubs. Dat is toch ook een met een onzin, reed, Mag ik me even zin afmaken. Er zijn gesprekken gaande dus, ja. heb ik dus met twee ja. clubs... die met een vrouwenvoetbalploeg willen beginnen. Waaronder PSV, wil je het zeggen? Ja, graag. Ja. Nou ja, dat, is zo, dat is een achterlijke ja. reden. Ik bedoel, ja, Er is niet genoeg belangstelling omdat het niet in de media komt. Er moet misschien wat meer worden uitgezonden, toch? Dan komt er voor een groot publiek op af. Ja, maar misschien ja. vinden de media het niet interessant genoeg. Nee, dan moeten de media er maar dus er wat beter naar kijken of zo. Ja, moeten we samen wat aan doen dan. <laughs> He, gaan we een commissie Zuchtend oprichten. Zuchtend zit ik naast me. Nee, ik ben uh, leider van een meisjesteam. Ja, oh echt waar? Ja. Oh. Dus uh, ja. als je tegen iemand uh, niet hoeft te zeggen is tegen mij wel. Ja. Oh, Goeie, ja. goede uitzending verder trouwens. <laughs> zo. Gisteren was Annie Houtkamp wel een beetje zaggerijnig. <laughs> ik ben helemaal niet zaggerijnig. <laughs> dus dat doe je It altijd. Dag. Dag Robert. Dag. today Luc denk die zit tenminste te lachen, dat is fijn. Ja, precies. Wel, het, al, hoewel je er weinig reden toe hebt, ja, precies. Het, het nieuws over Libië. Ja, je hoort het al in het NOS Journaal. Het vliegtuig dat de laatste Nederlanders op zou moeten halen uit Libië... vliegt vandaag niet meer door naar Tripoli. Het is nu geland op Sicilië... en de Nederlanders moeten nu morgenochtend worden opgehaald. Al Jazeera meldt dat de protestanten, protest, protestanten steeds meer steden in handen krijgen. Een Franse journalist noemt het ook wel bevrijd gebied. In verschillende steden, zoals Misurata... hebben lege officieren op internet aangegeven... Dat ze de volledige steun geven aan de demonstranten. En ondertussen is in Oost-Libië ook de vlag al vervangen. De vlag van Gaddafi is daar vervangen door een rood-groen-zwarte vlag uit de tijd voor Gaddafi. De internationale gemeenschap, die zich natuurlijk ook in de discussie op, internet van de, uh, op initiatief van de Europese Unie, komt de VN-Mensenrechtenraad vrijdag in een, spoed bij, een spoedzitting bijeen om zich te buigen over de situatie daar. Luke, thank you very much. Ja, we praten verder over Libië hier met politicoloog Colin Kamschoer. Goedenavond, Colin. Goedenavond. Um, jij hebt uh, eerder stage gelopen, acht maanden, op de Nederlandse ambassade in Tripoli. Inderdaad. In ja. Libië. En je hebt dus uh, daar vrienden gemaakt en die wonen daar gewoon in, ja. in Tripoli. En die uh, spreek je niet over de telefoon, maar wel via Skype elke dag. Ja, het enige wat in principe mogelijk is op het moment, is uh, spreken via Skype. En dan wel ja. Skype-chat. Dus ook niet, uh, niet hele gesprekken, maar vooral type. Ja. Hoe is het met mensen? Ja, ze hebben het zwaar natuurlijk. Um, de twee vrienden die ik spreek, het zijn, zijn dus twee... Mm -hmm. die zitten vooral binnen en uh, zijn heel erg gefrustreerd over, over wat, er, wat er gebeurt. En ze kunnen er weinig aan veranderen natuurlijk. Want ze hebben een reden dat ze binnen zijn. Omdat uh, één vriend, die is de man in het huis... dus die wil, uh, ja, die wil op de vrouwen passen, die wil op zijn zus, zusjes passen... en uh, bij zijn moeder zijn die natuurlijk heel erg emotioneel zijn over, uh, over alles wat er gebeurt. Mm -hmm. Bij die andere vriend van mij is het een beetje hetzelfde verhaal. Die mag ook het huis niet uit. Zijn ouders willen hem, hem niet laten gaan. Dus ja, ze zitten binnen en uh, ze horen wat er gebeurt. Uh, ze worden natuurlijk boos als, uh, als ze horen wat, wat Gaddafi bijvoorbeeld zegt... in die speech, zoals gisteravond. Ja. Dus ja, uh, woedend, uh, woedend zijn ze. Vooral gisteren na die speech. Toen was het helemaal uh, het, het toppunt. Vooral omdat uh, pro gaddafi supporters dus waren in de stad... Uh, vuurwerk aan het afsteken en uh, aan het toeteren met hun auto's. Dus dan, als je dan uh, dat in perspectief ziet met die doden uh, dode die er zijn gevallen de afgelopen dagen... ja, ja dat maak je natuurlijk ook uh, woest. Ja. Wat voor een leven kunnen zij nu leiden? Ik neem aan dat ze niet zo maar de straat op kunnen om even naar de supermarkt te gaan. Ja, ik weet gisteren is een vriend van mij wel de straat op geweest... Hij is bijvoorbeeld uh, naar de al fattah Universiteit geweest, want daar wilde hij gaan demonstreren. Mm -hmm. Dat is ook waar hij heeft gestudeerd. Dus hij dacht uh, samen te gaan demonstreren met, uh, met zijn leraren en zijn medestudenten. Nou, de universiteit is, uh, het is helemaal afgezet, dus hij kon er niet in. Mm -hmm. Vervolgens uh, heeft, hij wel, heeft hij lange rijen zien staan voor de bakkerijen, uh, voor de benzinestations. Uh, ja, dus, uh, iedereen probeert natuurlijk voedsel in te slaan. En, ja. Voordat alles, uh, voordat alles op is. Maar ze durven nog wel de straat op dus? Ja, maar dat is puur overdag. Na vijf uur, dan, dan durf, uh, durven weinig mensen de straat op. Terwijl er te zijn... is geloof ik niet een officiële avondklok. Nee, er is geen officiële avondklok. Maar dat de ook realiteit, ook in praktijk, is er wel een avondklok. Om ja. na vijf uur durft bijna niemand de straat op. Vanwege de sluipschotters ja. en de huurlingen die op straat lopen. De meest afschuwelijke verhalen gehoord um, over nou ja, helikopters die schieten op, op ja. de mensen in de straten. Hebben zij daar iets van meegemaakt? Hebben zij mensen verloren? Ja, ze horen het natuurlijk. Ze horen de geluiden. Um, een vriend van mij heeft een filmpje gestuurd waarop je mensen ziet die aan het schieten zijn op straat. Mm -hmm. Dus ze krijgen het zeker mee en ook bekenden van hun zijn omgekomen. De afgelopen ja? dagen dus een uh, aantal mensen, ik geloof vier mensen die zij kennen, zijn omgekomen. Een jongen met wie ze naar school zijn gegaan, bijvoorbeeld, of iemand die bij hun in de straat woont. Gewoon op straat doodgeschoten? Op straat doodgeschoten in, in de buik, zeg maar, een jongen van 25 onder andere. Worden ze daar niet heel erg bang van als ze dat soort dingen? Uiteraard zo worden ze bang, maar ze vinden ook dat er geen weg meer terug is natuurlijk. Het is een, eenmaal eenmaal begonnen en de mensen zijn eenmaal de straat op gegaan. Er zijn al zoveel mensen aan, door dood gegaan... dat ze ook gewoon Gaddafi weg willen. Dat is hun enige doel in principe. Ze kunnen ook niet anders meer, denk ik. Ze kunnen niet anders meer. Ze vrezen natuurlijk dat het nog veel repressiever wordt... als, als we nu niks meer doen. Als we thuis blijven zitten. Als iedereen thuis blijft zitten. En zich erbij neerlegt. Ja. Hoe, hoe, hoe denken zij dat het verder gaat nu? Ja, wat ik, wat ik vooral aan hun merk is dat het heel erg wisselt. Het hangt af van, van de gebeurtenissen... Als er bijvoorbeeld zoals gisteravond toen die minister van Binnenlandse Zaken opstapte, mm -hmm. toen waren ze blij en dachten ze van, uh, hij, is, hij is snel weg, hij is snel verdwenen. En dat schrijf je dan met, uh, met hoofdletters van, uh, ik kan de vrijheid al, uh, al bijna ruiken. Ja. Maar ja, als er dan weer iets anders gebeurt, als er weer heel veel, uh, als er weer geluiden komen over er zijn duizend doden gevallen, ja, dan uh, is het uh, bedrukt natuurlijk, dan uh, zijn ze eerder verdrietig. Maar maken ze zich ook zorgen dat hij misschien helemaal niet weggaat, Gaddafi. Ja, tuurlijk. Dat is, uh, dat is de grootste zorg. Want wat als hij niet weggaat? Dan, dan, dan zorgt hij zeker weten dat uh, iedereen wordt opgepakt. Al wat is dat denken het zij, halve land? Ja, wat denkt zij dat er met hen gaat gebeuren als Gaddafi blijft zitten? <laughs> dan denken ze dat, uh, dat ze minstens worden opgepakt en misschien wel uh, vermoord worden. Hij heeft het gisteren gezegd, we halen jullie uit jullie huizen... Het is heel erg dreigend natuurlijk. Dus ja, dat, dat geloven ze zeker dat dat uh, kan gaan gebeuren. Wel, ook wel heftig voor jou. Je hebt daar acht maanden gewoond. Acht maanden, ja. ja. Dit had je natuurlijk ook nooit uh, verwacht. Nee, zeker niet. Uh, het, was, het is een prachtig land. Ik had het heel erg naar mijn zin. Vriendelijke mensen. Het is natuurlijk uh, dus veel paranoia onder de mensen als je over politiek begint. Maar in het dagelijks leven, als je je niet met politiek bezighoudt. Kan je, kan je een vrij goed bestaan leiden. Het is economisch, is het, uh, het is een vrij rijk land, het rijkste land van Afrika. Maar wat merkte jij toen je daar zat, uh, ervan, dat, dat daar Gaddafi zat... en dat het niet een vrij land was? Nou, ik was natuurlijk met politiek bezig, omdat je voor een ambassade stage loopt. Dus uiteraard merk je het, maar je ziet het. Het is het, is het hele straatbeeld. Je ziet hem overal, op elke, alle billboards. Ja. Als hij weer wat heeft gezegd, is het op alle televisiekanalen. Dus ja, tuurlijk merk je het. Je ziet er, er zijn roadblocks overal in het hele land. Politie is heel erg aanwezig. Dus ja, je merkt het uh, sowieso in het dagelijks leven. Maar als je niet be bezighoudt met politiek, dan kunnen ze ook niks doen natuurlijk. Behalve dan nu? Behalve nu, ja. anders als je niet ervoor ik je je bent ben je tegen hem. Ja, inderdaad. Colin Kampschoor dank dat je hier was. Uh, succes, of succes, sterkte voor je vrienden vooral. Ik ja, neem aan dat wel. je ze vanavond of morgen weer spreekt. Ja, in principe de hele dag. ja Dankjewel dat je hier was. Oké, okay, bedankt. Radio 1. Ja. DNN Today. Had een beetje een moeilijke overgang van... Uh... Gaddafi en Libië naar hoe maak je de provinciale statensectie. Maar dat doen we toch echt hier. Uh, nou, hoe doen we dat? Simpel, door een heel stel lekkere mooie dames neer te zetten. Dus door te uh, BNN Today de komende dagen door heel Nederland. Langs de mooiste vrouw van iedere provincie. Iedere dag vertelt een andere miss over haar provincie... en de politieke thema's die daar spelen. Hoi, ik ben Petra Smits, Miss overijssel 2010. Waarom is Overijssel nou zo geweldig? Nou, allereerst zitten er meerdere toonaangevende bedrijven, zoals een Grols, een Bolletje en een Vredestein. Daarnaast wonen hier fantastisch heerlijke, nuchtere mensen. En om niet te vergeten komt hier de landkampioen vandaan. Wat er beter en anders kan in de provincie Overijssel is een betere en snellere treinverbinding tussen nou ja, het oosten van Nederland en de rest van Nederland. Bijvoorbeeld de intercity van Enschede naar Groningen. Als ik de basis zou zijn voor Overijssel, zou ik natuurlijk weer die landskampioentitel hier naartoe halen. En de belasting afschaffen voor alle mensen in Overijssel. Omdat Overijssel gewoon de meest geweldige provincie is van Nederland. Ik zou nooit in de provincie Flevoland willen wonen, omdat het ja, eigenlijk gewoon heel kunstmatig is. En uh, ja, nee, dat trekt me gewoon niet zo aan, Flevoland. Op 2 maart heb ik besloten om niet te gaan stemmen. De uh, provincie Overijssel is een campagne gestart om jongeren aan te zetten om niet te gaan stemmen. Kijk vooral even op de site ikbesliswel.nl. Ja, denk je dan niet gaan stemmen? De provincie Overijssel roept jongeren op om niet te gaan stemmen. Hoe zit dat? Uh, Dirk Moor die is woordvoerder van de provincie Overijssel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, deze mis Overijssel zegt we moeten niet gaan stemmen, want... Ja. Nou, goed is ze, hè? want ze helpt ons met onze campagne... om uh, bij jongeren het belang van stemmen juist wel onder de aandacht te brengen. Ja, ja, maar dan op een hele onduidelijke manier, geloof ik. Nou, dat is niet zo onduidelijk, hoor. Uh, we zijn overal in de media inmiddels met deze campagne... en iedereen heeft goed begrepen dat we juist aandacht proberen te vragen... voor juist die provinciale thema's uh, die in overheid spelen. Het probleem dat we hebben is dat uh, uh, zeg maar in de geschiedenis blijkt dat heel veel mensen bij de provinciale verkiezingen meestal blijven. De opkomst is laag. Mm. Daar willen wij wat aan doen. Daar willen wij zeg maar, op een spannende manier mensen zeg maar, uit hun stoel krijgen. Ja. En als tweede ergeren we ons aan uh, de Haagse thema's... en de Haagse mensen die steeds in beeld zijn... waar je niet op kan stemmen. En de thema's waar je ook niet op kan stemmen... Uh, die uh, de media een beetje bepalen. En het gaat toch echt over de provinciale verkiezingen. En je stemt op de mensen die voor het provinciebestuur gaan. Ja, dus het is een, het is een, een beetje een grapje eigenlijk. Het is zeker een grapje, Maar ja. en, be, begreep Miss Petra Smit dat al helemaal, denk je? Nou, ik heb zeer groot vertrouwen in Petra Smit. Ze is niet voor niks uh, Miss Overijssel, dat hoor je niet zomaar. En ik hoorde nee. echt wel een lachje in haar stem. Ze heeft <laughs> ons zeker geholpen. Oké. Okay. Nou goed, in ieder geval is uh, Miss Petra Smit Miss Provinciaal Overijssel... ook volstrekt volkomen en helemaal te bewonderen op BNNtoday.nl. En als je haar ziet, ga je vast wel stemmen daarna. Dankjewel, Derek Moore. Graag gedaan. Herken je ongetwijfeld deze tune? Het is de muziek die hoort bij de bekendste ziekenhuisserie aller tijden, ER. Helaas, vanaf, eh, of tenminste vanaf 1994 was de serie op tv. Maar ja, helaas, dus aanstaande zondag, dan is de laatste aflevering te zien op Nederland 1. Na 15 jaar, toch al het einde van een tijdperk. Maar wat ze daar in Amerika kunnen, dat konden wij hier in Nederland ook. Ik wil er eigenlijk niet over heen praten, maar ik heb hem vanmiddag nog even geluisterd. En hij duurt geloof ik drie minuten, deze tune, dus dat gaan we toch maar wel doen. Natuurlijk de tune van Medisch Centrum West. En Rob van Hulst, die speelde daarin dokter Erik Koning. Rob, goedenavond. Goedenavond. Ik, ik krijg dan echt een beetje, de, de, de emotie welt in me op als ik dit hoor. Heb jij dat ook? Ja, ik moet dan terugdenken aan een waanzinnig leuke tijd. Dus dat klopt, heb ik ook wel. ja. Het was echt wel een, een, in Nederland een legendarische serie van 88 tot 94. Liep je, de keken tussen de drie en de vier en een half miljoen mensen naar per week. De hoogste kijkcijfers ooit gehaald door een dramaserie. Ja. Ja, ik was, ik was groot fan. Word, word, <laughs> ja, zeker. Word je nog wel eens herkend? Als ja, de... tot op de dag van vandaag. Alles wat boven de veertig is, dat, uh, dat spreekt me aan. Dan woon ik ook in, in een hele drukke buurt. Dus. Nou, pardon en... hoor. Ik ben onder de veertig, maar ik zou je onmiddellijk herkennen. <laughs> Ja, dat was je heel jong nog, toen je keek. Ja, dat was ik ook. Maar uh, die hebben dat een beetje weggeballen, maar echt de ouderen, ja. die, uh, ja, die spreken me echt nog steeds aan op straat. en Of in winkels. Ja. En dat is wel heel grappig. Uh, het leuke is, ik ben er wel vooruit gegaan. Want nu zeggen ze, jij was toch die eikel. Ja. Vroeger ja. zei je jij bent die eikel. Zometeen, absoluut even over, over uh, jouw karakter. Maar eerst even nog een, uh, iets anders over die verschillende rollen. IR had natuurlijk George Clooney, de hartenbreker, als Dr. Ross. En uh, even een stukje uit IR. Op een gegeven moment vertrekt Dr. Ross uit IR. En dan laat hij zijn grote zuster Carol Hathaway achter. En dat is een dramatische scène. I have to go. Carol. I can't stay, here. Doug. I don't want to wake up alone tomorrow. Ja, dat is dan IR. Nou, yeah. speelde jij in Medisch Cumes nou, nou niet bepaald de hartebreker, dat was Mark Klein Essink, yeah. dokter Jan van der Wouden. Um, Jij, dat zei je net al, jij was de slechte dokter ja. die de mensen vergiftigde en die naar de hoede ging. Ja. Toch? Ja, klopt allemaal. Ja. Lijkt mij persoonlijk veel leuker om te spelen dan, dan zo'n hartenbreker-smart uh, guy. Ja, ik moet je zeggen, ik heb ook waanzinnig genoten voor een rol. Het was uh, vanuit mijn middenriff. Uh, ze moet dat ook wel, method acting. En uh, ik moest ze maar zeker de teksten leren. En daar zat het al, omdat. En dat zei ik vanmiddag nog tegen een van de redactieleden. Het script is zo ontzettend belangrijk. Je kunt de sterren van de hemel spelen. Maar als het script niet goed is, dan zullen kijkers niet zeggen van... nou, het script was niet goed. Dan zeggen ze, nou, je speelde niet zo lekker. Dus mm. dat is het geluk geweest met Hans Galen. We hebben altijd uh, ja, fantastische scripten gehad, vond ik. Maar het was heel leuk om te spelen. Maar ik geloof, offscreen, dus gewoon in het dagelijks leven... kreeg je niet altijd, het zei je net ook al, niet altijd de allerleukste reacties. Nee, daar ben ik wel van geschrokken en dat was in die tijd uh, haalden ze het nog een beetje door elkaar. Kijk, zozeer is geschreven voor een 14-jarige mm. en uh, dat zouden ze best nog wel een stukje kunnen verlagen, want. Ik ben inderdaad op straat uitgescholden. Ooit eens geschopt door een bejaarde vrouw. Geschopt door een bejaarde vrouw? Ja, waar echt iedereen bij was in de hal van het Zuiderzeeziekenhuis. ziekenhuis. Die kwam met zo'n voorloper van een, uh, van, van een rollator, zo'n driepoot. liep En dat is ook allemaal gefilmd. En die kwam echt op me af in de tachtig. En er gaf een enorme schop. En die zei: een rotzak. En het je geen houding mee te geven is eigenlijk David aan die rol. Want ja. mensen praten ook in de derde persoon over je waar je zelf bij bent. Van. Uh, met hele families, met, met, met boodschappentassen vol met broodjes en zo. Want, uh, oh kijk, daar heb je hem, daar heb je hem, daar heb je die, die klootzakte En dat soort dingen. En uh, ja, dat was in het begin nog heel, heel moeilijk. Ik had het me zo anders voorgesteld. Yeah, oh, je, je bent er wel aan. Was je, was je toch misschien liever dan dokter Jan van der Wouden, maar Klein-Essing geweest? Wel de hartenbreker? Ja, natuurlijk. Hij kreeg uh, allemaal hele leuke fanmail. Ja. En uh, ik kreeg alles wat ziek zwak en was Dat schreef mij. En, uh, <laughs> Ja, dat was het essentieel verschil. We kregen alle twee heel veel fanmail. Alleen uh, ja. hij met, met van hele leuke dames en ik uh, van een ander slag. Nooit wat erover overgehouden, geen one night stand niks. Ja, dat wel. Oh ja? Ja. Ah. Nee, want ik. Wel heb meer dan gehoord. één zo te horen. Nee. Nee, maar het heeft altijd hele leuke contacten opgeleverd. Ah uh, oh ja, hele leuke uh, contacten tussen. Nee, maar gewoon een leuke leuke vrienden, <laughs> ja. denk ik, en zo. Ja, nee, ik snap het, tuurlijk. De huidige mevrouw van Hulst overgehouden, of dat niet? Of? Uh, ik ben het gezellig. weer. Oh, heb, um, jee, wat zeg ik nu? Los van kinderen, maar laat ik even vooropstellen. Ik heb... Uh, fantastische relatie met mijn ex. En uh, ik ben er toevallig vanmorgen mee thuisgekomen weer, want we zijn samen op vakantie geweest met de kinderen. En die, en die ex had je toen wel overgehouden aan, aan, aan Medicentermust? Ehm, uh, nou, daar wil ik niet zo over uitlaten, maar het, uh, laat ik het zeggen, ik heb een hele, hele leuke uh, ja, vriendschappen en, en liefdes aan overgehouden. en uh, Helaas allemaal weer over, maar... Ja. Uh, kijk dan wel met zo'n plezier op terug, ja. Nou, hier, hier hebben we het nog wel een keer buiten de uitzending over. Dit zit ingewikkeld, <laughs> denk ik. Even nog een... Uh, um, even het einde. Dat is, dat is dramatisch. Um, uh, even kijken. Ja, dit is de laatste aflevering. En het, het is een beetje vergelijking met IR. Daar zit Dr. Green in. Die gaat op een gegeven moment... overlijden uh, aan, aan een hersentumor. Jij gaat ook dood uh, in de laatste aflevering. Even nog een stukje uit Medicine en ja. Pa... Misschien is het de laatste keer dat ik je spreek. Je had meer van je enige zoon verwacht. Het spijt me. Erik, nee, dit moet je niet zeggen. Ik haal je eruit. Je zegt tegen de kinderen dat ik van ze hou. Waarom zeg je dit allemaal? Dagba. Je pleegt zelfmoord, moest dat nou? Ja, ja, dat. Uh... En wat wel hilarisch is, we hebben uh, vlak voor zijn, we hebben nog te gelegen van het lachen, want toen, uh, alles werd op elkaar opgenomen en uh, het is zo dat, dat ik dood lag. Mm. En uh, uh, mijn collega Anja Winter over me heen boog, schoot Constant in de lach. En dat, dat, dat was niet meer om te houden. Dus het was gieren op die set. We waren ook een beetje bold aan omdat de laatste aflevering was. Dus, en dan moet je, je daarna weer omschakelen in het feit dat je nog niet open bent. Dus dat was best wel heel moeilijk. Maar met terugwerkende kracht, want ik heb zelf gekeken naar die serie, mm -hmm. vond ik dat toch wel heel aangrijpend. Want dat was ook meteen het einde van die serie. Van, van een groep mensen waar we. Onzettend veel uh, leuke dingen mee gedaan hadden met z'n allen. Dat was, het was bijna een sectarisch zo leuk. Dat ja. en, dus het en was ja, ook dat, alweer een mooi einde. Ja, zeker. Ja, ik, we hadden toen allemaal wel <coughs> meteen weer werk, want ik ging uh, wie van de drie presenteren, geloof ik. Ik ja. deden we al op stap. Maar het was uh, een mijlpaal in, in, in mijn, uh, mijn jeugdige leven. En uh, daar kijk ik met heel veel plezier nog op terug. Rob van Huls, goed te spreken uit medisch van West voorheen. Dankjewel. En... Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11. De returns in de europa League. hoog voor het doel. wordt geklopt en dan gaat iedereen. PSV, Ajax en Twente in de strijd om de laatste 16. Zo, dat kan lekker gaan. NOS langs de lijn. Morgenavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.